Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amerika kleuren steeds meer staten blauw. De staat Georgia bijvoorbeeld. Daar stond Donald Trump lange tijd dik voor... Maar nu zijn de meeste stemmen voor Joe Biden. En dat kan best wel eens beslissend zijn, vertelt correspondent Marieke de Vries. Als Biden Georgia pakt en Arizona vasthoudt, dan komt hij op 279 kiesmannen. En inderdaad, dan is hij, of zou hij de winnaar zijn van deze presidentsverkiezingen. Maar daarvoor is het nu nog te vroeg, hoewel er wel al voorgesorteerd wordt hier en daar op die mogelijke uitslag... Sommige plekken is de hele nacht doorgeteld. In Amerika is het nu weer ochtend en gaat ook op andere plekken het stemmetellen weer verder. In onder meer Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Groningen komt een XL-Corona-teststraat. Heeft minister De Jonge bekendgemaakt. Ook Schiphol krijgt zo'n extra grote testlocatie... waar zo'n 12.000 tests per dag gedaan kunnen worden. Eind deze maand moeten daar de eerste wattenstaafjes de neus in. Er wordt ruim 1,5 miljard euro vrijgemaakt voor het aardbevingsgebied in Groningen... Geld komt beschikbaar zodra de gaswinning daar over twee jaar stopt. Bewoners kunnen daarmee hun huis oplappen. Ook kan de gemeente het geld gebruiken om hele straten of wijken opnieuw te bouwen. Er is volgens wetenschappers bijna geen ijs meer op de Noordpool. Normaal gesproken bevriest water dat in de zomer gesmolten is rond deze tijd weer. Maar het was deze zomer zo warm dat dat nu niet lukt. Deze Noordpool-onderzoeker maakte van dichtbij mee hoe snel het smelten kan gaan. En toen begon de boel te scheuren en dit is een... Uh... Nou ja, dit is dus zo'n scheur die ontstaat in, uh, in een half uurtje tijd. Weerman en klimaatonderzoeker Peter Kuipers-Munneke vertelt hoe het zit. En we hebben op dit moment zo'n 75% minder zeeijs dan 40 jaar geleden. Nou, en als je die lijn gewoon zou doortrekken... dan zit je over 14, 15 jaar ongeveer op nul zeeijs in het Noordpoolgebied in de zomer. Er is dus helemaal geen ijs meer op de Noordpool. En dat is heel slecht voor de ijsberen, walvissen en andere dieren die er leven. Krijg je het weer nog. Het is op de meeste plekken zonnig. Alleen in het noorden is het wat grijzer. Blijft wel droog en een graad of 12. Dit weekend ook zonnig en droog en een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland wat vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Er was een ongeluk tussen Baarn en Hilversum Noord... nog drie kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Mm -hmm. Don't you know still in? Zandvoort luncht. Dit was Georgia on my mind. Van Ray Charles. Ik heb een uh, verzoekplaatje. Van een heel lief klein meisje. En die zegt. Ik wil een plaatje van witte paard oma. Dus ik heb een plaatje. Een plaatje over een, wit, een, witte, een prins op een witte paard. Van Prinsessia. is het een oma op een wit paard. Maar goed, maakt niet uit. zijn de kleine dingen die het hem doen. Welkom bij Lunchroom. Uh, ik ben hier dit keer niet in mijn eentje. Ik zou in mijn eentje zijn vandaag. Maar ik heb mijn echtgenoot meegenomen: uh, Henry van Vurstenberg. En uh, u ziet nog genoeg nummers voorbij komen. We gaan verder met de Dubliners en Red Roses for Me. Her black shawl hides her body entirely. Touched by the sun and the salt spray of the sea But down in the darkness, a slim hand so lovely Carries a rich bunch of red roses for me Her petticoat simple, and her feet are but bare. And all that she has is but neat and scanty. But stars in the deep of her eyes are exclaiming, I carry a rich bunch of red roses for thee. No arrogant gem sits enthroned on our forehead or swings from a white ear for all men to see. But jeweled desire, in a bosom so pearly, carries a rich bunch of red roses for me. The Dubliners met Red Roses for Me. We hebben een heel uiteenlopend uh, muziekaanbod vandaag. Uh, verschillende verzoeknummers. Dit is van uh, Laura, onze oudste dochter. Ik denk dat dit een zong van hoop is. A song of hope. Led Zeppelin met een Stairway to Heaven. Uh, ik zei al dat het uiteenlopend zou zijn. Ik heb nu Code and the Bee met 06. 6 1 1 0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 Oh. Dat kan niet. Morgen is Wendy alweer. Wendy, nee, die moet ik niet meer, Wendy. Uh, heb u zelf geen telefoon? Ik heb geen telefoon, maar je mag wel eens langskomen. Balsamienlaan 14 wonen. Nou, rag, je ja, Balsamienlaan 14, ja. Ga je om een uur of twee, Herman? Uh, ik wel, ja hoor. Dan zal ik jou eens een paar hele mooie stukken uit de Bijbel voorlezen. Ken je de Bijbel, Herman? Uh, nou, alleen van op tafel, maar verder niet. En dan mee. krijg jij een lekker glaasje bier bij de Bijbel. Ja. En dan gaan we samen misschien nog wat bidden ook. Oh, fijn. met de meneer. Oh, bezig. wat zou... Dat uh, mooi zijn. Dat gaan ja. we doen. Herman, tot morgen. Ik moet nu naar de kinderen. Want ja, ze natuurlijk, langer. natuurlijk. Het uh, uh, Ja, uh, uh, dag mevrouw. Oh, wat een schat van een mens is dat. Nou, ik, ik, ik neem morgen een bosje bloemen mee. En ik ga nou een mooie tekening voor de maken, een tekening van een, van een kabouter. Een kabouter met zijn boek uit. En een hele grote pik met haar. jaar heeft hij ook gehad als een bal de fietsen zit rijden ik weet hij niet waarom het dus was in alles alleen wist ik niet waarom Natuurlijk van Code and the Bee met 06-nummer. En daarna André Hazes met de vlieger. Daar heb ik goede herinneringen aan. Dat ik was met mijn zoon in de auto. Waarom gingen we heel hard meegillen. Ik heb het nu koop met I See a Difference of You. So we are astray. There's nothing else to do. We'll Kendrickman, when, when I'm Gone. Uh, ik heb nog een nummertje van um, Billy Joel, de Piano Man, voor mijn uh, lieve zoon, Jesper. next to me making love to his tonic and gin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 Dat is een lange uitvoering van Dire Straits met Sultan of Swing. We gaan naar het nieuws toe en dat doen we met uh, Harry Belafonte en Malaika. Malijke, Enge kuo amalika, enge kuo malive, enge kuo adada, nasindwa na malise nwe, enge kuo